Ja, we zijn weer terug in twee uur van op deze dinsdag. Lust, zit je, je er helemaal klaar voor, voor het ja, tweede gedeelte? Ik, uh, ik zit er helemaal klaar voor, ja hoor. Wat leuke stukjes bij heb elkaar, toch? Ja. Voor onze luisteraars. Ik, uh, ik heb iets, iets, uh, iets heel leuks, dat is uit de Showbiz. Ja, die is altijd een Reuring natuurlijk, altijd ja. onderwerp van gesprek. En uh, deze vond ik zo leuk, die ga ik eventjes uh, uh, uitlichten. Dat is, uh, die stond in de story in uh, Kim Kutter, die uh, klapt uit de school over haar trip met Leontien. We hebben een potje gehuild. Nadat bekend werd dat Marco Bussato... met een hele hoop vrouwen tussen de lakens had gelezen... was de maat vol voor Leontien vol. Om dit alles te verwerken pakte ze met bekende vriendinnen... het vliegtuig naar Aruba. Dat is toch wel een beetje overdreven. Hij heeft alleen maar zitten lezen met die meiden. Ja, maar wat heeft hij gelezen? Ja, de story. Die... Ja, ja, dat weet ik niet. Dat, dat zal je blad maar wezen. Ja, precies. Hè? Maar leuk. Ja toch? Ja, zeker. Ik kon hem even niet, uh, ja ik moest hem even doen. Nee, nou, je hebt gelijk. Altijd interessant deze informatie. Hier, want uh, showbiz is old dit nieuws. I know I said that I was leaving.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 Try again Let me try again Think of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 To life without you Now all I do is just exist And think about the chance I've missed To fake is not an easy task But pride is such a foolish mask Let me try. Joy again. Think of Laten we het proberen. Ja, dus en uh, het volgende dat ik uh, wil gaan oplezen hier, dat is uh, te maken met het goede doel. Uh, de collecte van de Hessus Stichting die heeft een uh, record gebroken. Okay. In Noord-Holland heeft hebben 2369 collectanten 235.485,30 euro en 30 centjes opgehaald. Dat is bij elkaar, zo toch weer bij elkaar, anderhalf miljoen. In heel Noord-Holland, dus zoveel mensen dat bij elkaar gekregen hebben. De opbrengst wordt ingezet voor gezonde hersenen voor iedereen. En de Hersenstichting wilde bereiken door te investeren in onderzoek, voorlichting en het verbeteren van de patiëntenzorg. We zijn onze collectanten en organisatoren, moeilijk woord blijft het toch, heel dankbaar. Al directeur-bestuurder Merel Heijmans-Visser. Deze opbrengst hebben we alleen maar kunnen bereiken met de hulp van al deze vrijwilligers. Het is voor het 22e jaar op rij dat de totale opbrengst hoger is dan het jaar ervoor. Maar voor ik alleen maar wil zeggen, chapeau. Bowie met zijn dansschoentjes. Na uh, David Bowie gaan we een artiest die we uh, allemaal zo'n beetje kennen... van de humor en de leuke stukjes, André van Duin. Maar uh, ja, het is toch wel bekend, maar deze man heeft ook heel veel CDs gemaakt... met mooie Nederlandse liedjes. En daar gaan we nu even van draaien, Liefde van Later. De razernij vergaan, de wapens waar we toen meesteren.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 Oh Door André van Duin. Een man die uh, zelf onlangs heel veel verdriet heeft mee moeten maken. met het verlies van zijn, uh, zijn echtgenoot. En uh, dat is zo mooi gezongen. Daarin. We gaan het uh, Italiaans doen. Vind je het leuk, Loes? Ja. Doe maar. Che sappia di te con quel gusto un po' amaro di un vino da re, un ricordo che sciolga i ricordi che ho per cui valga la pena di arrendersi un po' un amore grande che comincia, piano e respira, vento come gli acquiri di azioni, di invidia e follia in un mondo che fa sempre meno poesia non so dove né quando e nemmeno perché ho capito di avere bisogno di te di un amore grande di un amore che sappia di te che mi resti vicino anche quando non c'è. Nelle notti di luna di un tiepido blu, quando un fiore lontano profuma di più un amore, è grande quando fa sognare, quando fa soffrire, quando è un grande Ja, en dan hebben we weer wat nieuws te melden. Zo zie ik net staan op TV Noord-Holland. Dat uh, gaat over het patronaat. Het is uh, de poppodium in Haarlem. Waar denk ik, uh, dat zal je ook weten... dus heel veel zand voor eens naartoe gaan. Ja, zeker. En uh, ik zie hier dat uh, ze gaan 29 werknemers ontslaan... vertelt de directeur Jolande Beijer aan de Volkskrant. Het gaat vooral om tijdelijke medewerkers... maar ook om een aantal vaste krachten. Het podium is door de coronacrisis... in financieel zwaar weer terechtgekomen. Het personeel is maanden bij elkaar geroepen... en ingericht over de ontslagen tijdens de bijeenkomst. Tot nu toe hebben we de steunmaatregelen vanuit het Rijk faillissement kunnen voorkomen. Maar op dit moment is dat nog onduidelijk of er ook steun komt na oktober. En wat de regels gaan worden in september. Uh, volgens mevrouw Bij is het uh, onverantwoord om mensen in dienst te houden. Als het volstrekt onduidelijk is of er op termijn werkforce is. En dat houdt dus in weer een slachtoffer gevallen door onze ja. hele zo ingrijpende coronacrisis. Het blijft jammer allemaal. Hè? Ja, uh, zeker jammer. Ik, ik uh, kwam ook een nieuwtje tegen. Dat wist ik niet. En dat uh, ziet er ook heel positief uit. Wist jij dat Nederland voorop loopt... Uh, in het kweken en exporteren van uh, tropisch koraal? Nooit geweten, dus Zoals je weet uh, uh, wordt het uh, uh, aangetast, het uh, koraal. En uh, sterft er ook heel veel uit. En ons land blijkt dus uh, nummer één uh, te staan... als het gaat om het export van uh, tropisch koraal koraalriffen, zoals ik al zei, worden ernstig bedreigd. Maar bij Burger Zoo worden ze in grote bulken, zoals het heet, gekweekt. En woensdag vertrekt de grote oogst naar het buitenland. Eh, 39 steenkoralen, 40 zachte koralen en 15 vissen... vertrekken morgen naar het Tierpark Berlin. Berger, Burger Zoo is de afgelopen jaar uitgegroeide hoofdleverancier van zelfgekweekte koralen. Ik vind het een heel leuk ja, nieuws. Het is eigenlijk, je bent een soort vrouwelijke spreekvonker aan het worden. Ja, ja, ja. eigenlijk wel. Een ja. Beetje leuk, biologisch. Alles uit de natuur en de biologie. Ik, nou, uh, ik vind ik, het knap wieloes. Ja, dat ja, vind ik van mezelf ook wel wat, hoor. Goed zo. Nee, maar het is gewoon. Uh, dat het is leuk is ja, fijn weet, om even te weten. Interessant. Ja. Altijd mooi. Ja, hoor, zeker. Dat koraal mag niet uh, verdwijnen. van haar mooie album. Killed die pleasures. <tied> en wat gaan we nu doen? Weer heel belangrijk, denk ik, Helius. Ja, <tied> dat is zeker belangrijk. Het, uh, ik, uh, vanmiddag uh, blijft het aanvankelijk bewolkt... en op veel plaatsen regenachtig. Soms is de neerslag meer buiig met wat fellere regen, maar er zijn ook droge momenten. Geleidelijk wordt het vanuit het westen droger... met in de tweede helft van de middag ook enkele opklaringen. De maximumtemperatuur ligt rond 19 graden. In het zuidoosten kan het 20, 21 graden worden. En de wind draait aan het eind van de dag van zuidwest naar noordwest... en is in de kustprovincies matig van kracht. In het binnenland is de wind zwak. Morgenmiddag is overal, een, is overal een buitje mogelijk... maar op veel plaatsen blijft het droog. Daarbij is het in het westen wat zonniger dan in het oosten van het land... en aan het einde van de middag klaart het in het westen verderop. Het wordt 18 graden op de wadden tot 20 graden in het zuiden... en de wind is overwegend matig en waait uit westen tot noordwesten. Vrijdag... Oh. Oh, nee, zullen we donderdag eerst doen? Ja, die hoort er nog ja, tussen natuurlijk. Ja, ja. Donderdag is er veel bewolking en valt af en toe regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger... en breekt het in de noorden uh, en in de westelijke kustprovincie de zon door. Het zuiden en het oosten houden waarschijnlijk tot de avond... een grijs en regenachtig weerbeeld. Het wordt circa 19 graden bij zwakke tot matig wind uit westelijke richting. Vrijdag wordt een droge dag en is er een mix van wolk en zon... met 21 graden op de wadden tot lokaal 24 graden in het zuidoosten. Is het wat warmer dan de dagen ervoor? De wind is zwak tot matig en dat maakt het aangenaam zomerweer. Zaterdag lijkt de warmste dag van de week te worden. Het wordt 22 tot 23 graden in het noordwesten, 25 graden in het midden... en 26 tot 27 graden in Brabant en Limburg. Het is wisselend bevolkt met in het noorden en oosten... meer wolken dan in het zuiden en westen. Voor de zondag is de weersverwachting nog wat onzeker. In het meest waarschijnlijke scenario wordt het... nog een groot deels droge, vrij warme dag... met maximaal van 21 graden op Texel tot 25 graden in het zuidoosten. In de avond en nacht naar maandag volgen dan enkele buien. Als de buien echter al overdag komen... Valt de temperatuur ook lager uit? En begin volgende week is het licht wisselvallig zomerweer met dagelijks kans op een bui. Het is nog niet echt dat je zegt een stabiele zomer. Ja, maar ja, misschien komt het allemaal nog. Het is, het is een beetje jammer voor de mensen die op vakantie zijn hier, kamperen en dergelijke. Ook de horeca strand Ze willen natuurlijk graag beter weer hebben. Maar ja, daar hebben wij niets over te vertellen. Dus het is allemaal afwachten voor het voorlezen van het weerbericht wil ik even het volgende nummer opzetten. Thank you very very very very much. Nou, heel graag graag gedaan. Nou, dan moet hij het wel doen. Ja. Thank very much yeah. for the Thank you very much. Thank you very much. for the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 1967. Wat een tijd geleden was dat zeg. Ga jij uh, iets doen met het recept of wou je dat zo meteen gaan doen? Nou, ik wil die eerst uh, uh, iets vertellen. Ach, ook leuk. Nou, altijd ja, goed. Uh, je hebt wel, waarschijnlijk wel gelezen dat Nederlandse jongeren zich een beetje misdragen in het buitenland. Nou, een beetje. Ja, en uh, daar is nu... Uh, uh, door de speld uh, zijn daar uh, vijf manieren om de Nederlandse jongeren buiten je land te houden. Nou, laat eens horen. Het is een. Uh, ja, en de, de eerste is: geef een auto's gratis sticker naar dezelfde plek. En de tweede tip is: hangen overal tv's op. Voor een Nederlandse jongere is het niet kijken naar tv een cruciaal onderdeel voor hun identiteit. Door overal tv's op te hangen, wordt, het, wordt dit ze nu, nu onmogelijk gemaakt. Straks wil niemand meer het TikTok-verhaal kijken... omdat ze een stukje van op één hebben gezien. Dat risico willen ze geheim niet lopen. En verbied het nummer, ik moet zuipen. Een kleine aanpassing in de wetgeving kan al genoeg zijn. En je, kan, je kunt ze dus ook een helm verplichten. Alle toeristen moeten verplicht een helm op. Ook als ze gewoon op de stoep lopen. Daar gaat je haar heel plat van zitten en je ziet er kneuzig uit. En absolute no-go voor Nederlandse jongeren. En tenslotte sluit de plaatselijke snackbar. Ja. Natuurlijk de eerste richting. Nederlandse jongeren zal verhongeren. Maar daar ben je wel van heel lange tijd van de plaag af. Nou, ja, het toch. is natuurlijk leuk al die tips. Maar ik denk we moeten beginnen om de, de jongelui een beetje eigen verantwoording bij te brengen. En dat het leven niet bestaat uit relschoppen, suipen en weet ik veel. Maar dat er ook nog zoiets is als uh, een beetje fatsoen tonen. Ja. En, uh, respect dat, ja, ook. Ja, respect, respect. ook. En uh, misschien moet daar eens wat aan, aan bijgeschaafd worden. Denk je ook niet, Lus? Ja, dat denk ik ook. Maar ja. ik denk dat deze vijf tips ook wel wat doen. Ik hoop dat het allemaal mee gaat helpen. Oké. Okay. Was dat, Trace Ilman. Uh, ja, begrijp Jij hebt een sportief voor onze jeugdsportieve mededeling, begrijp ik, Lus? Ja, ik heb. Ga je dus ga je niet uh, weg deze zomer? Ga je niet op vakantie? Maar wil je alsnog heel veel plezier hebben deze vakantie? Doe dan mee aan de wekelijkse sportactiviteiten op diverse locaties in Zandvoort. In samenwerking met Stichting Plus Zandvoort, hebben ze voor deze zomervakantie een fantastische sport- en spelprogramma opgezet... waarbij je bijna iedere dag in de week iets leuks kunt doen. Wil je meedoen? Wil je wat meer informatie? Kijk voor het complete overzicht en om in te schrijven op www.veiligsporten.nu en dan de woonplaats. Nou, leuk. Dankjewel. En ik hoop dat er veel gebruik van gaat worden, want de mensen hebben al wat minder beweging gehad... De jeugd, natuurlijk, in iets mindere mate. Maar het is altijd leuk met sportenspel een beetje mee te doen, denk ik. Ja, ze kunnen wel wat uh, activiteiten gebruiken. Dat ik wel. Het is ook best wel leuk om samen wat te doen. Uh, wat te doen. Het ja. is van uh, de groep 3 uh, tot uh, groep 8. Dus iedereen kan alle kinderen. lijkt mij heel erg leuk. Initiatief om toe te juichen. Ja.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 Na dit uh, muzikaal intermezzo gaan we weer de potten, de pannen, de deksels en de labels en de tevoorschijn halen. Want onze Loes heeft weer haar wekelijkse recept. Ja, en dit keer heb ik een vegetarische bloemkool, broccoli, spinazie, tandoori met rijst. Verdorie, lekker tandoori. Ja, ja heerlijk. En, maar ik ga, ik ga het alleen doen. Oké. Okay. Uh, het is voor één persoon, dus uh, geen meeeters vandaag. <laughs> Je hebt nodig een half kopje zilvervliesrijst, 200 gram verse spinazie, 400 gram fresh, verse bloemkool en bro broccoli roosjes. Een olijfolie, drie eetlepels en Chicken Tonight Tandoori saus, mild met paprika. Dat dan weer wel. Verder heb je nodig een wokpan, een woklepel of spatel, eetlepel en een pan voor de rijst. Kook de rijst volgens de verpakking. Doe in een wokpan drie eetlepels olijfolie en wok de broccoli, bloemkool, roosjes in de pan en wok het vier minuten. Voeg de spinazie toe en wok die ook vier minuten mee. Voeg de chicken toe, night tandoori saus toe en laat het vier minuten mee koken. Serveer de rijst en, het, en de tandoori apart van elkaar. Lekker bijvoorbeeld met naambrood. Een beetje kookroom erdoor kan ook lekker zijn. Het is ook prima in te vriezen, mocht je iets te veel gemaakt hebben. Het lijkt me lekker voor vanavond. Ja, en je eet alleen, zeg je. Dus, ja. uh, ik, ja, uh, ik heb er hoog, geen zin in. Ik hoor graag of het lekker was achteraf. Ja, ja toch? ik vertel het je. Dank je wel. Simply Red, uh, gaan we een beetje naar de klok van drie uur alweer, Luus. Ja, het, gaat, uh, het, het vliegt echt om. Het uh, was weer gezellig. Vond ik ook. Ik vond nee, het ook gezellig. En, uh... Ik hoop dat de luisteraars weer een beetje genoten hebben van ja. de nieuwtjes. Uh, de muziek en alles wat uh, nog meer door de luisteraars schuld heeft. En af en toe een beetje humor hoort er ook bij, vinden wij. Nou, wat mij betreft tot volgende week dinsdag sowieso. Ja, en ik, uh, van wat mij betreft tot uh, donderdag. En dan uh, met Leon in plaats van Jelmer. Want Jelmer die uh, heeft een paar dagen, uh, heeft twee dientjes uh, vrij. Oké. Okay. Dus even met vakantie. Nou, dit was dan weer uh, de lunchnoem voor dinsdag 14 juli. Vanaf deze kans wensen wij u allemaal een, nog een hele prettige en hopelijk zonnige dag. Ja, en vooral blijf veilig. En blijf gezond. Tot ziens.